Om tien uur. Ember Brandsen met het NOS Journaal. De Europese ministers van Financiën zijn gematigd positief over Griekenland. In een verklaring zeggen zij dat het land vooruitgang boekt, maar dat meer hervormingen nodig zijn. Griekenland maakte vanavond bekend dat het 750 miljoen euro overmaakt aan het IMF, de grootste aflossing tot nu toe. De komende maanden moet Griekenland meer schulden aflossen. Tegelijkertijd moeten Athene de Europese ministers ervan overtuigen dat het wil hervormen. Pas als dat lukt, kan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 De Franse politicus Jean-Marie Le Pen start een nieuwe politieke beweging. Vorige week werd Le Pens lidmaatschap van Front National, de partij die hij oprichtte, opgeschort. Le Pen liet zich daarna stevig uit over de huidige partijleider... Zijn dochter Marine Hij zei dat hij op schandalige wijze is behandeld. Met de nieuwe beweging wil Jean-Marie de hervormingen die zijn dochter de laatste jaren heeft doorgevoerd terugdraaien. Marine probeert met het nieuwe beleid Front National te ontdoen van het extreemrechtse imago en een breder publiek aan te trekken. Motorclub Black Sheep dreigt politie en justitie met een rechtszaak. De club vindt dat zijn imago doelbewust wordt aangetast, zegt advocaat Michael Ruperti tegen persbureau ANP. De bikers willen een einde aan wat zij noemen het ongefundeerd plakken van criminele etiketten op hun organisatie. Politie en justitie hebben tot 1 juni de tijd, en anders stappen de clubleden naar de rechter.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 Ja, een hele goede avond. Welkom bij het tweede uur van CFN Cinema. Mijn naam is Auke Beuve. we gaan rustig verder met het draaien van uh, hele mooie filmmuziek. Op deze bijzondere uh, zomeravond zou ik bijna zeggen: geniet ervan met volle teugen. En waar kan je beter mee beginnen met The Killing Moon? Nou, wie weet komt u wel The Killing Moon, maar dan zonder killing, The Moon. Echo en de Bunnyman. Donny Darko heet de film. ZANG To Echo en de Man En Echo is natuurlijk de drummachine. En Will Sargent die de zong, dacht ik, bij de Echo en de Man. Ik geloof dat de band zelfs nu nog bestaat. Althans met uh, twee uit de oude bezetting. En aangezond met een aantal jongeren. Killing Moon, mooi nummer. Ik had het al beloofd, er zouden wat romantische muziek gaan draaien. Ook in de tweede uur. En ik denk dat daar de hoogste tijd voor is. Vorige week dacht ik dat ik gedraaid had van. Uh, Robert Strating, uh, Maladie Damour... en dat was een, de, de titelmuziek van uh, Medisch Centrum West... maar die Robert Strating heeft nog veel meer mooie muziek gemaakt. En ik ga eens even kijken waar ik het heb staan... want dit is ook heel mooi. Uh, Desire...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 is the loneliest number that you'll ever know It's just no good anymore since you went away Now I spend my time just making rhymes of yesterday Cause one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. Romantische muziek. Ik zeg: zeg steek de kaarsjes maar vast aan, want dit is Robert Strating met Desire.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 De romantische muziek zou ik zeggen. Dit is niet zo gedateerd. Dit is uh, niet uit het raam met dromen. Ik dacht dat het uit de film Lef kwam. Mag ik vanavond in je droom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 Tot terecht natuurlijk. Gezongen door Vigo uh, Mooi nummer. Ik dacht uit film Lek. Uh, dit past er ook bij. Bij het romantische kwartiertje. Zou ik bijna zeggen. Farewell my lovely. Uit de gelijknamige film. Uit de film Farewell, my lovely. Eh, ook een hele oude film is de film van Angelique, en daar is de muziek van gecomponeerd door Michiel Magny. Uit de titelmuziek Angelique. Wie kent er niet, zou ik bijna zeggen. Nog even de romantische gedeelte onderbreken voor wat uh, pittige muziek, want uh, daar heb ik gewoon even behoefte aan. En ik kies ik voor Tommy. Tommy, de, de opera van de Hoe. En dat is een uitvoering van de London Symphony Orchestra. Tommy, can you hear me? Tommy? Tommy? Tommy. Door Roger Daltry knaller, natuurlijk. Top, grote klasse. Ik denk altijd dat het nummer als je aan het zwemmen bent, voel je ook een zekere mate van vrijheid als je dat door het water klieft. I'm free. Geweldig. Uh, we draaien niet alleen oude, muziek uit uh, oude films, maar ook uit nieuwe films. Het leven van de beeldschone Adeline wordt opgeschrikt wanneer ze een auto-ongeluk krijgt. Dat ongeval blijkt een vreemde bijwerking te hebben. Adeline wordt niet meer ouder. Ze ziet haar kinderen bejaard worden en geeft na een aantal pogingen ook haar liefdesleven op. Want hoe kun je een leven met iemand opbouwen als je niet samen oud wordt? Alles verandert wanneer Adeline de charismatische Alice ontmoet. Hij trekt haar uit haar isolement en neemt haar mee naar zijn ouders. Maar is Alice na al die jaren wel de juiste persoon om haar geheim mee te delen. Nou en die charismatische Alice wordt gespeeld door een Nederlander Michiel Huisman. En dan heb ik het natuurlijk over de film The Age of Adeline. Ik zal er een paar nummers uit draaien. Ik dacht dat de film onlangs was in première was gegaan in Nederland. Ik dacht iets van 9 mei of zo. Alice Brings Flowers... Luistert naar de nieuwe soundtrack van The Age of Adeline. En het volgende nummer komt ook in deze staat: Sunken Chip. De muziek is overigens gecomponeerd door Rob Simonson. Het was uit de nieuwe film uh, The Age of Adeline. Uh, en Sunkenship heette dit nummer. Dat doet me denken aan een andere film, Cutthroat Island. Een film uh, over piraten. Jamaica, 1668. Morgan Adams' vader was een illustre piraat. Van hem heeft ze op zijn sterfbed de helft van een kaart gekregen... waarop de coördinaten staan waar een schat vergraven ligt. Maar Morgan heeft ook nog een ander doel. Ze wil de dood van haar vader, die door zijn broer Dweck Brown is omgebracht, wreken. Om beide missies te kunnen beginnen, probeert ze de bemanning van haar vaders boot over te halen... om met haar mee te gaan naar Cutro Island, waar de schat begraven ligt. De titelmuziek. als film, muziek bedoeld is. De film op zich, Cutter Island, heeft altijd slechte recensies gekregen... maar de soundtrack is fenomenaal. John Debney heeft dat in elkaar gezet. En dit was de titelsong Morgan's Ride. Topnummer. Vol, uh, ja, epie, epiek zou ik bijna zeggen. Uh, nog een hele nieuwe film die ik op de lijst heb staan vanavond. Dat is Far From The Madding Crowd. Uh, Batseba Everdeen is een mooie, trotse vrouw met een onafhankelijke geest. Ze wordt door drie zeer verschillende mannen gemaakt. Gabriel ook, een schapenhouder, Frank Troy, een rukkeloze sergeant en William Boldwood. Een welgestelde, wat oudere, vrijgezel. Nou, een drama wordt het. Maar de muziek is van Greg Armstrong. De film is net uitgekomen of moet nog gaan draaien in de bioscoop. Uh, dit is de openingsmuziek. Roy ready. Soundtrack van Craig Armstrong. Dan uh, zijn we alweer toe in de laatste soundtrack die ik in dit programma kan draaien. En dat is uh, Kill Your Darlings. Uh, ja. De film richt zich op de kringen van de literaire vrienden Allen Ginsberg, Jack Kerouac en Lucien Carr. Onder Carr's medewerkers bevindt zich ook de oudere David Kammerer, die verliefd is op Carr en hem door het hele land achtervolgt. In 1944 maakt Kammerer seksuele avances naar Carr. Die Afansus monden uit in een gewelddadig treffen waarna Car Kramer doodsteekt. Nadat hij het lichaam in de Hudson Rivier heeft gedumpt... roept Car de hulp in van zijn vrienden William Boyroff en vervolgens van Kerouac. Ja, de muziek van deze film, Kill Your Darlings, film 2013... is gecomponeerd door Nico Moly en ik draai nummer Body in the Water... Een rare geluidje in deze. Ik ga toch een ander nummer draaien uit deze soundtrack. Dat is een jazzy-nummer Catherine Russell. De Fiji Blues. Ja, dat is prachtig afsluiten, natuurlijk. Toch nog een beetje jazz erin. Kill Your Darlings heet de film. Is het toch de hoogste tijd om onze eindtune te starten? We hebben het geprobeerd, maar we konden niet helemaal draaien. En de eindtune is natuurlijk altijd Download, mijn van Philip Rombie. Komt ie? Ja, het zit weer op CFM Cinema van 11 mei. Twee nieuwe films, veel oude films: klassiek, jazz, Nederlandstalig zelfs. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En wie weet ben je er volgende week om dezelfde tijd ook weer bij... Mijn naam is en ik heb het weer met veel plezier uitgezocht en samengesteld en gepresenteerd. En volgende week weer allerlei nieuwe films. Voor zo direct zou ik zeggen, slaap ja. lekker, welterusten, sliep wel en morgen gezond weer op en maak er een mooie dag van. Ik geloof dat het weer iets minder is, maar nog steeds zon. de zon, zeiden we van See you next time. Via de kabel op 104.5 en in de eter op 106.9. Straks Wat meer.